11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het noorden van Afghanistan zijn bij een protest tegen de NAVO doden gevallen. Sommige media melden twee slachtoffers, maar er zijn ook berichten over tien doden. Meer dan twintig betogers raakten gewond. Enkele duizenden mensen demonstreerden in de provincie Takkar tegen een NAVO-aanval van gisteren. Daarbij vielen vier doden, onder wie twee vrouwen. Volgens de NAVO waren het gewapende opstandelingen uit Oezbekistan. Maar de Afghanen zeggen dat het onschuldige burgers waren. Het protest tegen de NAVO-aanval liep uit de hand... toen betogers de politie bekogelden met stenen. En daarop openden de agenten het vuur op de menigte. De provincie Takkar ligt naast Kunduz... waar Nederland Afghaanse politiemensen gaat trainen. De zorgkosten in Nederland nemen toe, maar minder snel dan voorheen. Vorig jaar werd volgens het CBS bijna 88 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,6 meer dan in 2009. De jaren daarvoor lag de groei veel hoger. In 2008 zelfs 7 procent. Er zijn grote verschillen tussen de sectoren. Zo groeide de uitgaven aan de gehandicapte zorg en de huisartsen nauwelijks. Ook de stijging bij ziekenhuizen en specialisten was beperkt. Dat kwam onder meer omdat de specialisten tarieven fors zijn verlaagd. Bovengemiddeld was de groei bij de paramedische zorg... doordat verloskundigen meer zijn gaan verdienen... en fysiotherapeuten het drukker hadden.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 Het geld hoeft nu nog niet betaald te worden. NS en ProRail krijgen de kans verbeteringen door te voeren. En als dat lukt, worden de boetes kwijtgescholden, zegt ProRail. Zoals gezegd gaan we hard aan de slag om uh, de reisinformatie tijdens grote verstoringen te verbeteren. En uh, ja, wij gaan ervan uit dat we deze zomer met de NS met een goed plan gaan komen hoe we dat uh, samen gaan oplossen.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 In Qatar is een verdwenen journaliste van de Arabische nieuwszender Al Jazeera weer terecht. De vrouw was drie weken geleden uitgezonden naar Syrië om de demonstraties daar te verslaan en werd sindsdien vermist. De journaliste, die half Iraans is en ook de Canadese en Amerikaanse nationaliteit heeft, werd na aankomst in Damaskus gelijk uitgezet naar Iran. Daar heeft ze drie weken vastgezeten, volgens de Iraanse autoriteiten, omdat haar paspoort was verlopen. De vrouw zou goed behandeld zijn en is nu terug op haar standplaats in Qatar. Dan het weer nog, veel bewolking, maar later ook zon. Vanmiddag in het oosten kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. AMB verkeersinformatie met één file op de A6 vanuit Muiden naar Almere. Er zijn veel bezoekers onderweg naar de Libelle Zomerweek. En daarom staat er file tussen en Muidenberg en Almere Zand 2 kilometer. Bij gaan zeggen we altijd. Ga lekker fietsen.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 Ga naar nrc.nl slash ipad 2 of bel 0800 0808. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Goedemorgen. Luistert u naar mij? Dan luister ik ook naar u. Want luisteren naar het volk dat is onder politici een geliefde vertaling van populisme. De hoogste tijd vinden velen. Anderen zien het juist als een groot gevaar. Dick Pelt, socioloog en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks... ziet het populisme als een kans op vernieuwing van de politiek. Ik praat zo meteen met hem. In het Noord-Groningse Aardorp dreigt de plaatselijke voetbalclub... te moeten fuseren vanwege bezuinigingen. Maar gaat dat wel samen twee geloven op één veld? En voor het bellen naar vaste nummers... berekende KPN bij mevrouw Kaan een te hoog bedrag... Als genoegdoening kreeg ze wel een cadeautje, maar niet haar geld terug. Reden voor Superman om uit te vliegen. En wilt u ons zien in de lucht? Surf naar degids.fm Eerst mijn verbazing bij het nieuwe 793 ronde paarden en hechten lieten deze winter het leven in de Oostvadersplassen. En daarvan werd 96% afgeschoten. In een ander staat in het AD. Aan de telefoon heb ik Joke Bijl, zus van Staatsbosbeheer. Mevrouw Bijl, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek, de klok loopt. 96 procent, dus maar 4 procent kreeg de kans om zelf te sterven. Ja, dat klopt. En het jaar daarvoor werd 77 procent afgeschoten. Nog steeds niet weinig, maar een stuk minder. Waar komt die stijging dan vandaan? Uh, die stijging die komt voort uit zeg maar, het nieuwe protocol... wat we sinds uh, deze winter uh, hanteren... En dat betekent dat we niet wachten tot zeg maar, de allerlaatste levensfase van een dier. He, want het dier is altijd het uitgangspunt. Maar dat we ook rekening houden met tijdstips. Hoe, hoe ver zijn we in de winter genaderd? Hoeveel eten is er in het gebied? En uh, hoe is de conditie van het dier zelf? Dus dat betekent dat we veel eerder ingrijpen dan uh, de voorgaande jaren het geval was. En nooit achteraf gedacht, ach, die hadden we niet hoeven neer te schieten. Want als het weer zou aantrekken, dan had hij het wel gehaald. Ja, maar daar wordt dus ook rekening mee gehouden. Er wordt zeg maar bij de conditiescores. Dus het is een heel uh, proces zeg maar. Het is echt een protocol. Daar wordt ook rekening gehouden met de, uh, de wekelijkse, zeg maar de meerwekelijkse ver, uh, verwachting. Dus als we weten van nou het weer gaat uh, de komende week beter worden, dan uh, kan het weer sowieso in een andere score terecht. En hoeveel maanden duurt bij u de winter? We hebben nu de winter gerekend vanaf 15 december tot en met eind april. Een 15 december lag er al sneeuw, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dieren hadden toen nog, zeg maar, uh, kijk in de in de in de natuur is het zo dat in de zomer en in de herfst dan uh, eten de dieren heel veel en dan bouwen ze een goede reserve op. Dus ze gaan redelijk uh, dik gaan ze de winter in. En als de winter dan invalt, dan beginnen ze langzaam steeds meer gebruik te maken van hun reserves. Dus in december, toen de sneeuw en toen het al koud was... ja, dan gaan dieren een, uh, uh, uh, uh, in een soort spaarstand, ze gaan dan zuiniger met hun energie om... en gaan langzaam gebruik maken van hun reserves die ze de hele zomer opgebouwd hebben. Er zijn zo'n uh, 760 dieren afgeschoten dus, in uh, grofweg vier maanden. Dat zijn er rond zes per dag. Het lijkt me geen pretje voor een boswachter. Nee, een boswachter uh, die, uh, uh, uh, ja, die uh, zorgt natuurlijk voor dat het dier het, het zo goed mogelijk heeft. Maar met dit protocol, uh, het uitgangspunt is dat het welzijn van het dier voorop staat. Dus we weten verder dat het dier uh, is, heeft daar vrijgeleefd, heeft daar kalveren kunnen krijgen, heeft er gewoon in kuddeverband kunnen, kunnen leven. Dus ja, uh, een dier afschieten is nooit leuk, maar we weten wel dat het dier daar verder een goed leven heeft gehad. En het gaat dus om de overlevingskansen en over de conditie van het beest. Uh, valt er dan nog vlees van te snijden? Nee, dat uh, doen we niet. Uh, de dieren in de Oostvaartse zijn wettelijk gezien ook wilde dieren. Ze zijn nog niet geflapt of gemerkt. Dus uh, dat uh, vlees wordt niet gebruikt voor consumptie. Zou dus dat wel kunnen de... trouwens? Uh, nou ja, dan zou je de wet dus moeten veranderen. En zouden we dus echt op een hele andere manier met het natuurgebied om moeten gaan. Jawel, maar in deze tijd we we echt... van bezuinigingen lijkt me dat handig als restaurants ervoor willen betalen. Ja, maar het is toch ook heel erg mooi dat een dier... ook na zijn dood gewoon weer teruggooit in een ecosysteem. Want daar leven ook gewoon weer insecten van. Daar komen weer vogels op af. Raaf, vos, zeearend, Ja, die hebben daar baat bij. Ja, nou, dat is allemaal mooi. Het lijkt me toch een onlogische bezigheid. Hè? Er worden eerst dieren neergezet die er normaal gesproken niet voorkomen. Met een te klein territorium om zelf in leven te blijven. En dan worden er honderden van afgeschoten in plaats van ze bij te voeren. Blijft schreeuwen. Ja, u zegt nu heel veel aannames achter elkaar. Het is een klein gebied, daar kun je over discussiëren. Het gebied is 6000 hectare. Het is geen kinderboerderij. Het is een natuurgebied. En in de winter is het nu eenmaal zo dat in de natuur... de selectie wordt gemaakt tussen de zwakke en de sterke broeders. De sterkste genen die overleven. En uh, het zijn dieren die daar inderdaad uh, 25, 30 jaar geleden zijn uitgezet. Maar ze horen daar thuis. Ze horen in een ecosysteem. En uh, ze hebben daar verder geen nut. Ze mogen gewoon de hele dag dier zijn. Dat is fijne. Dat is fijn. De hele dag dier zijn. Ja, dat lijkt me heerlijk. Dank u wel. Joke Bijl van Staatsbosbeheer. De Gids. Voetbalamateurs in de dorpen van de Krimpregio's hebben het moeilijk. Vooral in de drie noordelijke provincies. De gemeentes moeten bezuinigen. En daarom willen ze geen geld meer uitgeven aan te kleine verenigingen. Anita van der Hults, verslaggever. Jij was bij de voetbalvereniging A-Dorp in Noord-Groningen... Hoeveel teams heeft dat dorp nog, de, de, die voetbalvereniging eigenlijk? Die voetbalvereniging heeft nog één team, dat is heren één. Eén team eh, nog maar? Eén team nog maar. Ze hebben een prachtig veld, Het ligt er goed bij. Een, een mooie kantine, gezellig, eh, maar dus maar eh, één team. En voor onderhoud voor dat, van dat veld en die kantine... geeft de gemeente 10.000 euro per jaar uit. En dat vinden ze teveel. Dus willen ze deze zomer nog een beslissing nemen... Of voetbalvereniging Adorp moet fuseren met een dorp verderop. Sios in Souwert. Want nu kunnen die kleine aardopjes niet terecht bij het ene team. Hè? moeten die dan? Hè? Moeten die fietsen? Een eind... die of zijn moeten... er geen kleine aardopjes meer? Er zijn zeker kleine Adorpjes. Er zijn 650 inwoners. Er is zelfs een basisschool. 100 kinderen. Maar... Naar die basisschool komen weer kinderen uit andere dorpen naartoe. En het is vrij moeilijk met jeugdteams. Want uh, je hebt niet zomaar één jeugdteam. Want je moet kinderen hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. Dus je hebt veel jeugd nodig voor jeugdteams. Vandaar dus. Wat is het voor een dorp, Aadorp. Het, het is echt zo'n mooi Gronings dorp. Met op een terp het oudste gedeelte. Met nog oude boerderijen die niet meer in functie zijn. Dan heb je een kerk, je hebt nog een molen, je hebt een prachtig café. Het Witte Hoes. Ja, het ligt aan die stoplichten daar op de Rote Weg. Ja. Precies, ah, ja. die stoplichten daar. Ja, Oppassen uh, voor verder, de flitscamera's. Ja? Verder is er wel het een en ander al uit het dorp verdwenen... vertelde mij voorzitter Thomas Pruin van voetbalvereniging Aadorp. Nou, hier is aan de rechterzijde, en dit is de Zuiderstraat nummer 1... hier was uh, een uh, sparwinkel, uh, familie uh, Wiesma heeft hier vroeger gezeten. En niet kocht hier uh, onder andere je boodschapjes. Nu is het dichtstbijzijnde, is Sauer of, uh, of Wensum, of Groningen, of Beden. Maar uh, nou, als, als echte kennis Aardorpers, kon je hier je boodschappen halen... Bij, uh, hier bij de spar, bij, uh, bij Wiesma. Dit is de kleinste straat in Aardorp... Kleine straatje, vijf wonings, maar dat was allemaal bedrijvigheid. Maar allemaal weg. Kijk, daar staat de oude baas. Dat komt heel mooi uit. Dat is de meneer Kruijer. En dat is onze oudste vrijwilliger van de voetvereniging. Meneer Kruijer? Ja? U bent uh, al uw leven lid van VVA-dorp. Ja. En hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ik ben uh, 89, bijna. Um, kunt u zich voorstellen dat VVA dorp niet meer bestaat? Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Nee. En toch dreigt de voetbalvereniging te verdwijnen? Ja, dat is Ja, zondewezen. Een voetbalclub hoort bij een dorp. Eerst staat de spoor, dat was voor de oorlog al. En gaat u nog vaak naar de kantine? Nou, heel vaak. Ja, dit is een uitstapje, het waren. He? De zondag gaat vlug voorbij hoor, als de voetbal mis. En, en als mocht het gebeuren dat, na nou, daar wegging, dan was je ja, daar kwijt. Ja. Huh? Het uitstapje op zondag. Ja, ja en voor veel meer, meer mensen hier hoor. Zonder uh, een je deze komen op. Abel Henk Kruijer, trainer. Hoe staan jullie ervoor in de competitie? Nou, we staan niet heel hoog, maar uh, nee, het gaat leuk. Eindigen jullie wel in het linker rijtje? Uh, nee, in de middenmotor komen we uit. Geen degradatie aan. Geen degradatie, nee. We hoeven niet bang voor te zijn. Oh. <laughs> nee, secretaris Harry Horting. Nou zegt de gemeente Winsen, ja, elk jaar 10.000 euro voor het onderhoud van veld, van kantine. Ja, het is mooi dat de vereniging er is, maar we kunnen het niet meer ophoesten. En 10.000 euro, ja, dat moet u toch ook wel toegeven, is natuurlijk niet weinig. Hey, dat is een heleboel geld, dat ben ik helemaal met u eens als u bekijkt wat een belangrijke rol deze vereniging heeft... voor een dermate kleine dorp... Denk ik, van dan is die 10.000 euro in mijn beleving natuurlijk meer dan waard. Aan de andere kant moet ook gezegd worden... dat steeds meer het financiële deel wordt geconcentreerd op het dorp Winsum zelf. Wat inhoudt dat zeg maar, steeds meer de buitendorpen steeds minder te besteden hebben. En da daarvoor maken wij ons ook sterk. En daarvoor zijn wij ook in gesprek met de gemeente om op de wijze zoals we het nu hebben... om die in elk afval uh, gewoon te blijven bouwen voor de, voor de vereniging. Thomas Pruin, uh, iets verderop ligt het dorp Zauert. Daar is voetbalvereniging Sios. Nu zegt de gemeente Winsen: ja, twee van die kleine voetbalverenigingen. Aardorp moet verdwijnen en moet fuseren met Sios. Nou, dat zijn dus uh, twee geloven op één kussen. Nou, als je dat dus uh, weet... Dan is er altijd één verliezer. En in dit geval zal de kleinste vereniging dan het verliezen zijn. Nou, dat willen we absoluut niet. Dat is, dat is voor ons, ons betreft onbespreekbaar. Kijk, als je dan zegt van, uh, wij moeten verzieren. En we gaan de twee verenigingen brengen dus op één sportpark. En je zou dus een tussenweg kiezen. Toen zeggen we naar Adel en zouden. Dan heb je twee kilometer, het zit daar tussen. Dan middenin maken we een nieuw sportpark. En daar gaan we dus twee velden aanleggen ten opzichte van de andere huidige velden. En daar gaat de zaterdagclub en daar gaat de zondagclub voetballen. Dan is dat best bespreekbaar. Maar dit is voor ons echt onbespreekbaar dat een zonnevereniging in Adorp gaat voetballen op een zaterdagvereniging bij zouden. Dat is voor ons onbespreekbaar. Maar wat is dan precies het verschil tussen die twee clubs? Nou, heeft, wij noemen dit dus een rood dorp. Hè. Dat is dus een, een echte rode dorp. En, oude communisten. Oude communisten, maar ook dus op, op, het, op het sociale vlak. Hè. De echte de rode sociale is hier dus echt aanwezig. Maar als je kijkt in zout. Nou, dat is echt een gereveneerde uh, dorp. Nou, en dat, dat was, vroeger was dat zo, nu gelukkig veel minder, maar vroeger was dat olie en vuur. Want dat was gewoon de strijd tegen elkaar. Nou, en die strijd, dat, is, dat moet je dus gewoon niet willen als verenigingsleven. Want dat is, er is altijd één partij die daar dus uh, de verliezer in wordt. Nou, en dan, dat willen we absoluut niet. Betekent het eigenlijk ook dat deze mannen stoppen met voetballen? Ja, die, die hebben ook aangegeven van uh, als wij hier weg moeten, dan komen wij niet in Sirius te voetballen of in Zouwe. Dat doen wij niet. Dan stoppen we of we zoeken een andere vereniging, maar wij gaan dus niet bij de zustervereniging Sirius in Zouwe voetballen. Maar daar is het verschil in bloedgroepen te groot voor. Veel te groot. Dat is, uh, dat, dat is een dag- in nacht-verschil. Dat, dat, dat past niet. Er zijn dus twee culturen, maar deze cultuur die past niet bij Sios en Sios. Dat moet je niet willen. En wij willen dat zeker niet. Je hoort de voorzitter Thomas Pruim van de voetbalvereniging Adorp in Noord-Groningen. Hij was bij Giel op 7 september van het vorig jaar... Tom Helse. Hij is een singer-songwriter uit Leuven, België dus. Hij maakte een cd, Home, Radio 1 cd in juni van 2009... en daarvan Sun in Her Eyes, een opname van Giel dus. We're doing fine stuff and i won't stop told you. I never take it off for granted at oh, all. Sun and rise. So we're coming in, it's said but true you you who I found myself because of you. I never saw it coming in. I know it's true, I put it to it. Tom Helse met Sanne en Ice. Op de Gids.fm is hij nog steeds bezig met zingen. In een opname van Giel. De Gids.fm Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. dag zakkenkullers. Als je de Koran zou ontdoen van de gewelddadige haatzaaiende passages... heb je een boekje over zo dik als de Donald Duck. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. <laughs> Markante uitspraken van een paar markante politici. Wiegel herkende ik, Wilders en Fortuyn. Wat ze gemeen hebben is dat ze alle vier, want daar zat ook nog donk tussen kennelijk, bekend staan als populisten. In zijn zojuist verschenen boek Het Volk Bestaat Niet... gaat socioloog Dick Pelts, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... uitgebreid in op dat begrip populisme. En hij is bij mij aangeschoven, meneer Pels, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk, populisme? Dat is een uh, politieke benadering die ervan uitgaat dat het volk bestaat... En u zegt, het volk bestaat niet. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje een kreet. Je kunt het vergelijken met Maxima, die zegt dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. En zij bedoelde natuurlijk dat de Nederlandse identiteit niet bestaat als een uit één steen gehouden iets. Wat in dit geval dan, het volk bestaat niet zoals de populisten denken dat het volk bestaat. Namelijk als iets wat de waarheid belichaamt, wat een eenheid vormt. Henk en Ingrid zijn eigenlijk wij allen, vormen de meerderheid. En je moet dus doen wat het volk zegt. Dat, dat ja, de precies omdat het volk de wijsheid uh, in pacht heeft... Uh, hoeft de populist natuurlijk alleen maar te luisteren naar het volk... en te zeggen wat het volk denkt. Ja, nu laat u in uw boek zien dat het geen nieuw fenomeen is in Nederland. Nee. Maar het hedendaagse populisme is wel een andere koek... dan dat uh, bijvoorbeeld van de nationaalsocialisten, de ja. NSB... Ja, ik, ik geloof niet in, die, uh, in de vruchtbaarheid van al die vergelijkingen... die je tegenwoordig je om de oren uh, vliegen met de jaren dertig. Uh, ik denk dat het veel interessanter is om na te denken wat het nieuwe is. Hè? En dat benadruk ik ook in, in het boek. Maar wat is het verschil tussen nou, het de Het en... verschil is dat er veel meer liberale, democratische... en zelfs individualistische elementen uh, in het nieuwe populisme zitten. Misschien zie je dat in Nederland uh, met het optreden van Fortuyn... Hè, van wie Wilders toch een erfgenaam is... Uh, veel duidelijker dan in andere Europese landen. En dat maakt het, het Nederlandse populisme ook uniek en interessant. Uh, ik, heb, ik noem het in het boek ook nationaal individualisme. Juist om het te onderscheiden van het nationaal socialisme... want daar hebben we niks aan. En dat nationaal socialisme, dat wilde eigenlijk geen parlementaire democratie? Nee. En in dit geval zijn het echte democraten, stelt u. Nou ja, echte democraten uh, willen... het. de partij misschien? aan tegen, tegen de randen van het systeem... ...maar hij blijft aan de binnenkant. Hè. Hij doet uh, aan de binnenkant tegen de grenzen uh, van het stelsel. En anders dan inderdaad de NSP, die, ...die gewoon de parlementaire democratie... ...en de hele concurrentie tussen partijen willen afschaffen... Uh, ...willen zij uh, gebruik maken van het... Uh, ...misschien een beetje misbruik maken ook van het bestaande systeem. Dus Wilders heeft gelijk, als hij woedend wordt... ...over die vergelijkingen die gemaakt worden tussen de PVV en de nationale... Nou, als je dat zakelijk aanpakt, zijn er wel degelijk overeenkomsten. Er is natuurlijk sprake van een nieuwe opleving van het volksnationalisme. Dat is een, een zwaar woord, dat inderdaad aan de jaren dertig doet denken. En dat treft ons zo ongemakkelijk, omdat dat onder een taboe heeft gelegen sinds 1945. Dat nationalisme in Nederland, wat we echt nooit zo hebben gekend... dat dat ineens zo de kop op kan, op kan opsteken. Maar op basis van allerlei waarden, vrijheden, burgerrechten... die eigenlijk eerder stammen uit de jaren 60... En dat maakt het ook voor ons zeg maar zeg maar even ons progressieven zo moeilijk om, uh, uh, om het te begrijpen. Om daar grip op te krijgen. Omdat uh, er zoveel van onze eigen idealen eigenlijk in dat moderne populisme zitten. Welke en, idealen zitten erin, nou, nou, uit de jaren in? Dat, dat zijn vrijheidsrechten, uh, rechten van het, uh, van het individu. Uh, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, homos hetero's, uh, de rechtsstaat en zo. De, de, de aanscherping daarvan. Vrijheid van meningsuiting. Uh, dat zijn allemaal waarden die we eigenlijk ook uh, uh, hebben ontwikkeld. Uh, omarmd in die tijd. En we hebben ons te weinig rekenschap gegeven... van het feit dat die, die waarden kunnen perverteren. Dat die, als die er worden verabsoluteerd... dat absolute individualisme... Dan krijg, dan krijg je die vorm van hufterigheid... van die dikke ikken en die grote bekkencultuur... waar de PVV voor een deel ook de politieke uitdrukking van is. Dat zie je in de Tweede Kamer Rutte ja, heeft gezegd... mijn regering gaat de hufters in Nederland bestrijden. Maar de grootste hufter zit, zit in zijn regering over bijna vanwege uh, die woorden als kopvolle tax en, en knetten yeah, en dat soort zaken yeah. Er is dus sprake van een soort van onbeschaafdheid in het publieke debat. En ik vind dat links-progressieve partijen en, en intellectuelen. moeten hun best doen om een nieuw beschavingsideaal te formuleren. Want dat is een van de manieren om daar tegen in te gaan, geloof ik. Het nieuwe beschavingsideaal moet worden geformuleerd, maar daar geeft u niet echt 1, 2, 3 voorzetten voor. Hè? Ja, dat, ja, dat doe ik wel. Doen. Ik pleit zelfs voor, het, voor een verheffingsideaal. Dus als je over beschaving hebt, dan heb je het over een elite. Ik vind dus dat als de populisten de elite verketteren, vooral de links natuurlijk. He? Dat doen ze. Ja. Dan, moeten, uh, dan moet die politieke elite veel zelfbewuster... juist uh, dat, dat ideaal hè, van beschaving en, en verheffing van het volk... Uh, opnieuw naar voren brengen. Veel zelfbewuster. Ja, maar dan hoe veel... doe je dat? Dat is mijn vraag eigenlijk. Nou Door waarden te formuleren. Die haak staan op die, die, die, huf, die cultuur van ja, hufterigheid. Welke waarden zouden dat zijn? Uh, matiging. Uh, ik noem ze ook in het boek. Matiging, zelfbeheersing, zelfrelativering. Vlaai. Hè, Vlaai. Dat zijn, uh, ook, er wordt heel veel gesproken over de verlichting. Hè. Die is dan mooi en die moet je dan verdedigen. Want de islam is dan... Nog niet doorheen gegaan, die moet er doorheen worden gepusht. Enzovoort. Maar er is één belangrijke waarde die steeds wordt vergeten in dat rijtje van eh, gelijkheid mannen, vrouwen, homo's, hetero's. Dat is zelfrelativering. Eh. En, en eh, je moet je standpunten, je visie, je wereldbeschouwing op een minimaal, minimale manier kunnen relativeren. Wil je op een vruchtbare manier kunnen deelnemen aan het publieke ja, debat? Ja, je moet twijfel hebben. Eh, absolute twijfel. Noem, noemde u dat zelfs. Aan de ene kant moet je niet twijfelen, aan de andere kant moet je wel twijfelen. Da, dat is moeilijk. Ja, je moet dus zelfverzekerd zijn, maar tegelijkertijd. Ook die twijfel uitdragen. Uh, uh, niet te veel, want anders kunnen we niks meer. Dan vervallen we nee. in apathie natuurlijk. Maar, maar tegenover is... de, dat gebrek aan twijfel. Hè, uh, dat waar, uh, waarheidsabsolutisme. wat wordt vertegenwoordigd door Wilders en zijnen. Uh, moet de democratie. Uh, dat is moeilijk. maar moet de, de democratie toch. Uh, dat recht op twijfel uh, vasthouden. Maar dan zitten er aan de ene kant van die twijfelende politici. die zitten meestal aan de linkerkant aan. en aan de rechterkant zitten van die mensen. die de absolute waarheid in pacht hebben. Ja. Waar gaan dan de burgers naartoe? Althans, de burgers nou. aan de onderkant van de samenleving... Ja, hoeveel zijn dat er? Het zijn 15% blijkt nu. Dat is altijd zo geweest. Ik denk dat je toch moet proberen om die mensen te overtuigen van het feit dat democratie niet is. Dat je een grote bek opzet. Hit and run. Niet in discussie wil. Niet geïnteresseerd bent in, in iemand anders. Niet in de tegenstander. Ook niet wil weten van dat er eventueel onder islamieten ook best wel bewegingen zijn die die kant op gaan. Dat er, dat er mogelijkheid is van een Europese democratische islam. Als je dat allemaal uitsluit van je gedachtengang, dan, dan neem je niet. Deel aan het gesprek wat wij hier voeren. En ik vind ook dat. Nee, maar dat gebeurt dan. Maar hoe, hoe dwing je? iemand dan om wel deel te nemen aan dat gesprek? Nou, op de klassieke manier waarop ook zeg maar, de socialistische beweging heeft geopereerd... namelijk de zachte krachten mobiliseren. Probeer de, matig, de gematigden in alle, op alle plekken, in alle bevolkingsgroepen... ook onder islamieten, probeer die samen te brengen. Nou, maar dan gaat u uit van een soort eenheid binnen links... maar u schetst zelf in uw boek hoe verdeeld links is. Ja, dat is een van de grootste problemen. Een van de problemen is om het populisme nu te weerstaan... is die verdeeldheid op links. Dus ik zou ook willen pleiten... voor een nieuw elan, een nieuw verhaal. Dat zou in dat beschavingsverhaal uh, moet, moeten zitten, uh, op die manier. Hè? Want je moet ook horizontaal coalities sluiten... en niet alleen uh, naar de burger toe iets uh, proberen te zeggen, ook naar elkaar. Dat is een van de dingen die nu ontbreekt... Ja, ja je hebt aan de ene kant heb je die politieke elite, die moet er zijn, vindt u. En ja. aan de andere kant heb je de burger, die staat op afstand. En dan ja. wil er een wisselwerking tussen hebben. Ja. Ja. En je hebt ook nog een, een soort verticale lijn, dat is eigenlijk dezelfde. De verticale dimensie ja. noemt u dat, of ja. de verticale democratie. Namelijk dat er hoge opgeleiden zijn en lage opgeleiden. Ja. En dat je die politieke elite natuurlijk recruteert uit die hoge opgeleiden. Ja. ja. En... Dat is voor een deel onvermijdelijk, denk ik. Uh, verkiezingen zijn, per definitie, de woord, het woord zegt het al, dat je een elite kiest, uh, uh, die het vertrouwen geniet van de mensen door wie ze is worden gekozen. Dat is absoluut onvermijdelijk? Dat is onvermijdelijk. Alleen, wat moet je doen met die kloof die inderdaad zich aftekent tussen die hogere en lagere opleiding? Hoe uh, uh, sla je een brug over de kloof, uh, twee tegelijkertijd beseft dat je die kloof uh, niet kunt wegmaken, zoals de populisten denken. Die, die, voor hun moet de kloof niet bestaan en die hele elite moet weg en het volk moet aan de Macht. Nou, als dat niet kan, dan moeten we, moeten links, uh, moet links nadenken over de manier waarop die kloof kan worden overbrugd. En ik geloof dat dat mogelijk is. Paradoxaal genoeg is dat mogelijk door. Het, een paar van die ideeën van populisten zelf over te nemen. Want een van de interessante dingen uh, die het populisme als het ware... op ons bordje legt, is uh, dat ze uh, uitdrukking geven aan het idee... dat burgers gewoon meer te zeggen moeten hebben over uh, het beleid... en ook over degene die dat beleid uh, uitvoeren. Dus ik vind met populisten dat uh, burgers in staat moeten worden gesteld... om direct hun bestuurders te kiezen. Ja, Daar heeft u inderdaad oplossingen voor aan. D66, et cetera. Uh, en dat zou voor een deel uh, de oplossing kunnen geven... Over om he, ook lager opgeleide meer stem uh, te verschaffen. Ja, Daar waar D66 het he, bijna heeft verlaten, uh, komt ja. u er opnieuw mee terug. Ja, ik vind het jammer dat D66 het in het magazijn heeft gezegd. Gezet. Ik, kom, ik praat zo meteen met u verder, meneer Pels. Straks nog in dit programma Supermijn, die komt een actie voor mevrouw Kaan, die te veel betaalde aan de KPN voor het bellen naar vaste nummers. En Simone Wijmans, die vertelt hoe je zonder angst om geëlectrocuteerd te worden, geëlectrocuteerd, in het zwembad TV kunt kijken. Het nieuws, met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Een kwart van de huisartsen neemt een telefonische spoedoproep niet binnen 30 seconden op. En dat is wel verplicht. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft dat onderzocht. Alle huisartsenpraktijken in Nederland kregen via de spoedlijn een telefoontje van de inspectie. Vooral in de middaguren blijkt de bereikbaarheid van die spoedlijn onder de maat. In het noorden van Afghanistan zijn slachtoffers gevallen bij protesten tegen de NAVO. Volgens sommige bronnen zijn er twee doden, anderen zeggen tien. De protesten waren in de provincie Takar, dat grenst aan Kunduz. Bij de aanval van de NAVO kwamen vier mensen om, volgens Afghanen, onschuldige burgers. De Gasunie heeft jarenlang te hoge tarieven in rekening gebracht... bij de energiebedrijven voor het transport van gas. Volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat het om zo'n 1 miljard euro. En de NMA bekijkt nog hoe de Gasunie het geld moet terugbetalen. En in Naarden-Bussum is een politiechef tot de orde geroepen... omdat die agenten had gevraagd om op één dag zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Tot nu toe had het wijkteam pas 250 bonnen uitgedeeld... en dat moesten er volgens de chef aan het eind van het jaar 2000 zijn. Agenten die de meeste bonnen uitdeelden zouden een prijs krijgen. Volgens de korpsleiding Gooi een Vechtstreek... is het geen beleid om met bonnenquota te werken... en gaat het om een onhandige individuele actie van een wijkteamchef. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zwaardig. Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Tot 12 uur nog zijn de bloedige dagen van de Ierse Republikeinen weer terug. En KPN geeft het geld niet terug waar je recht op hebt, maar een procentje. Superman schiet te hulp. Ik praat verder met socioloog Dick Pels, hij is directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... En we hebben het over het begrip populisme... naar aanleiding van zijn boek Het Volk Bestaat Niet. Het Volk Bestaat Dus Wel. Alleen is de vraag hoe dat volk moet worden vertegenwoordigd... en hoe je dat volk meer kan betrekken bij allerlei politieke zaken... die op, uh, op, op, op het Haagse niveau en ook op provinciaal en lokaal niveau plaatsvinden. En dan komt u wel echt met pasklare oplossingen. Eh, ja. Namelijk een referendum. Bijvoorbeeld, ja. Een gekozen burgemeester. ja. Nee, ik denk dat het, dat, dat uh, middelen zijn... Uh, dat zijn namelijk de, de minst uh, intensieve manieren... Voor, uh, voor mensen om aan het politiek deel te nemen. Hè? Eenvoudig hand opsteken, uh, stemmen en kiezen. Uh, dat, dat schrijft dat u ook inderdaad minst, zo letterlijk. De minste, Daar heb je de minste moeite mee. Dat kan je uh, even snel doen. Ja, en bovendien... Um, want, want u acht de burger niet in staat om, om, om goed na te denken. Maar dat, even, ja, nou, nee, kom, kom, dat kunnen ze uh, nog uh, net, nee, net natuurlijk, doen. Nee, maar het burger heeft ook niet altijd zin om na te denken. Hij wil het vak van politicus ook wel overlaten... Dat beroep is toch een beetje een naar beroep. Dat moet je niet zelf willen doen. Uh, dus dat uh, voor een deel is het vertrouwen. Hè, wat je geeft via verkiezingen aan vertegenwoordigers ook. Een soort van delegatie van uh, doen jullie het maar. Hè. Uh, dus, uh, en de burger heeft ervaringskennis. Uh, dus uh, de politicus die kan wel zeggen uh, als hij cynisch wordt van de burger. Uh, moet niks te vertellen krijgen want hij kan er niet overzien. De burger kan heel goed zijn eigen leven overzien in zijn eigen omgeving, zijn eigen buurt. Dus dat moet je uh, uittellen ook in, in de democratie. Democratie. En dat referendum, dan dondert het niet wat GroenLinks er ooit over gedacht heeft. Dan vindt u dat dat terug moet komen. Nou, Het, is, het staat weer op de agenda trouwens bij GroenLinks. Ja, maar het was, e ja. het was even weg. Ja, het was even weg. En ja. dat die, die ja. meester, het lijkt me niet dat uw partij daar 1, 2, 3 voor is. Nee, dat klopt. Nee, die zijn niet zo voor de uh, personalisering van, uh, van verkiezingen. Maar ik geloof dus in uh, de verhoudingen van de huidige mediademocratie. Uh, dat die, uh, Want je, je hebt het over persoonsverkiezingen. Hè? Uh, uh, dat heeft een, een dubbel voordeel eigenlijk. Daar pleit u ook echt voor. Je profileert mensen, individuen, hè, die met hun hele hebben en houden verkiezingen kunnen ingaan, die tegen andere individuen strijden. Dat zijn Burgemeesters hè, die een heel veld van, uh, van concurrenten naast zich zien en dan uh, zelf een campagne gaan voeren met een eigen programma. Dat profileert zeg maar uh, uh, die, dat leiderschap uh, wat we, waar veel om, om, om wordt gevraagd. Hè, en dat vind ik ook terecht. Dus de uitdaging van het populisme is ook om die roep om toegespitst leiderschap, uh, mensen met visie en een duidelijk verhaal, uh, om uh, um, uh, da daaraan tegemoet te komen. En tegelijkertijd is het vanwege de zichtbaarheid van mensen hè, op een meer emotionele intuïtieve manier via de televisiedemocratie. Want hè, als je burgemeestersverkiezingen hebt dan gaan, gaan de camera's daar bovenop. Die gaan die personen volgen. Uh, dus die, dat worden beroemdheden. Uh, en het hele nadenken over die, die celebrity cultuur in de politiek. Hè, is, sinds Fortuin, eigenlijk die dat liet zien. Dat daar dat, begon het mee. Het populisme ook Direct kon ja. aanspreken ja. dwars door het Televisiescherm heen, zonder dat je daar een politieke partij voor nodig hebt. Dat, is, dat geeft allerlei democratische mogelijkheden en kansen. Maar u praat ook voor een rechtstreeks gekozen minister-president, dus dan ja. zou Fortuin wellicht minister-president zijn geworden. Nou ja, zo uh, so uh, zou ik zeggen. Uh, er zou binnen het systeem uh, compromissen moeten hebben sluit, uh, gaan sluiten. Dus ik denk dat dat wel mee zou hebben gevallen. Uh, daar was hij ook toe bereid. Uh, ik denk dat dat ook betekent dat je dan. Eén van één groot ding, één groot nadeel... van het Nederlandse politieke stelsel ondervangt. En dat is dat wij, burgers, stemmen op politieke partijen. En dan wordt de Tweede Kamer gevuld en dan houdt het voor ons op. Dan komt de donkere kamer, die wordt geopend van de formatie. En dan zijn de partijen met elkaar aan het zoemelen totdat er een regering uitkomt waar we niet op hebben zitten te wachten... waar we niet om hebben gevraagd. Dus de, de burger zou veel rechtstreeks er ook invloed moeten krijgen... op het proces van vorming van de regering... Hoeveel invloed heeft u in GroenLinks? Nou, dat, uh, dat valt nog te bezien. <laughs> ja, uh, we zijn een idee. Dan schrijft en u zo'n boek en dan wilt het. u de zaak veranderen ik en dan wilt het, u zorgen dat er dat, inderdaad dat er een, een, een nieuwe politiek aan lang komt in ja. Nederland. En dan verdwijnt het straks gewoon weer in de la. Nee, dat is niet zo. Nee. Ik schrijf niet alleen voor GroenLinks, maar ook voor andere progressieve partijen en, en mensen die deelnemen aan de Maar als het we zien wat er allemaal gebeurd is met die kroonjuwelen van D66, die u nu opnieuw bepleit. Ja. Nou, dan uh, wens ik u veel succes, maar ik geloof er niet. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik heb dat succes nodig, ja. Die maar wens ik, geloof, ook. ik geloof er niet in, zei ik erachteraan. Nee, nee, nee. Nou ja, dat zijn twee geloven dan. Die, uh... Nee, ik denk dat in ieder geval... Uh, misschien gaat het niet zozeer om deze oplossingen, maar wel om een groter zelfbewustzijn uh, voor links om uh, dat beschavingsideaal uh, naar voren te brengen. En dat vind ik belangrijk om die heftigheid in Nederland, die door de populisten te veel wordt uh, uh, ja, vertegenwoordigd en, en gevoed, om, om die tegen te gaan. Misschien vind ik dat zelfs belangrijker. Een mooie boodschap. Dick Pels, schrijver van het boek Het Volk bestaat niet. Hartelijk dank. Oh. Vara. De Gids.fm. De wereldontvanger. Willem van Tenootje gaat het hebben over Noord-Ierland. Ja, de aanleiding is natuurlijk het bezoek van koningin Elisabeth en, aan, aan Ierland en Noord-Ierland. En die bom die uh, maandag onschadelijk werd gemaakt. Uh, namelijk de aanslagen in Noord-Ierland nemen weer toe. Maar voordat voor ik het daarover uh, verder ga hebben, eerst even terug in de tijd. Terug naar 1998. Het vredesproces in Noord-Ierland is in volle gang. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. 29 mensen people have been killed. Members of the real IRA have claimed responsibility. He Hij is not back yet. Yeah, Ja, wat je, wat je hoort, dat is een fragment uit de film Oma. Dat is een, dat is een verfilming uh, van, die, van die verschrikkelijke bommenaanslag in, uh, in Oma in, 19, uh, in 1998 op zaterdag. Uh, 15 augustus ontplofte toen een zware autobom in een drukke winkelstraat. Er vielen 29 doden en 220 gewonden. Het waren mensen uit alle groepen, protestanten, het waren katholieken... het waren jongeren, noem maar op. Dat was de bloedigste aanslag tijdens de Noord-Ierse Troubles. En hij kwam vier maanden na, dat, uh, na het sluiten van de, van de Goede Vrijdagakkoorden. Uh, het vredesakkoord waar ook Sinn Féin aan meedeed. Dat, was de, de, of dat is nog steeds de politieke vleugel van het Ierse Republikeinse leger, de IRA. En wie zat er toen ook alweer achter die aanslag van... Uh... Die toen gepleegd is een oma. Want dat was volgens mij niet de IRA, toch? Nee, nee dat was de, de Real IRA. Een, een splintergroepering van, uh, van die grotere IRA. Uh, die Real IRA die heeft zich in 1997 afgesplitst. Want ze waren het niet eens over, dat, uh, over die vredesonderhandelingen die toen gaande waren. En zij worden de dissidente republikeinen genoemd. Dat zijn Noord-Ieren die nog steeds met alle geweld uh, die, die Ierse eenheid willen afdwingen. En die Real IRA die weigert ook de wapens neer te leggen. Nou is het volgens mij al een tijd lang rustig in Noord-Ierland. Althans, dat beeld heb ik, is dat zo? Ja, nou, deels klopt dat beeld ook wel. Want sinds, die, uh, sinds het vredesakkoord gaat het ook wel de goede kant op in Noord-Ierland. Maar de afgelopen jaren heeft dat geweld toch weer de kop opgestoken. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er meer dan 100 aanvallen en aanslagen... die gepleegd werden door die, uh, die, door die militante republikeinen. En die aanslagen die werden voornamelijk gepleegd door de Real IRA dus... en door de, de Oclia Herin, de, de Ierse vrijwilligers. En zij zijn dan weer een splintergroep van de Real IRA. Nou, het barst daar natuurlijk van de splintergroepen. En begin april um, pleegde die militanten een bomaanslag op een jonge Noord-Ierse politieagent. En dat gebeurde ook in Oma. Ja, Ronan Kerr die werd opgeblazen door de Real IRA, omdat hij als katholiek politieagent was geworden. Ja, die Noord-Ierse politie die was lange tijd was dat een heel, heel erg protestants bolwerk. Uh, maar daar werken steeds meer katholieken. en Uiteindelijk moet het ook meer een, een afspiegeling gaan worden van die maatschappij van Noord-Ierland. Dat is in ieder geval een goed ingezette ontwikkeling, toch? Ja, en het overgrote deel van de Noord-Ieren die wil dat ook. Hè. Die, wil, uh, die wil rust in de straten en ook een, een politiemacht die ze kunnen vertrouwen. Maar ja, katholieken die zich bij de politie aansluiten zijn volgens die real IRA simpelweg verraders. Ze heulen met de vijand. Nou, een paar weken geleden was was er een bijeenkomst van, van honderden republikeinen. Die kwamen samen in Derry. En een gemaskerd lid van de Real IRA die las daar een verklaring voor... waarin hij, waarin hij nog meer executies van politieagenten aankondigde. We zijn zo liable voor executie... als iedereen. regardless of the religie, cultural background of motivatie... Ja, Als het goed is, zag je op onze website ook uh, Dat deze was man. Goed, ja. Ja, die, uh, die, deze kerel van de Real RA draagt zo'n militair pak. Hij had een uh, groene bivakmuts op, hè, dus onherkenbaar. En hij waarschuwt voor nog meer dode agenten. Het maakt niet uit of ze uh, van, van welke godsdienst ze zijn of welke afkomst. En ook Koningin Elisabeth die kreeg er nog van langs. Hè, deze man die noemt haar een massamoordenaar. En haar bezoek aan Ierland is een belediging. Gisteren hoorden we dat er maandag in de buurt van Dublin... een bom was gevonden in een bus. En dat tijdens het bezoek van koningin Elisabeth Elizabeth aan Ierland... Uh, ja, is dat gebeurd, is die bom afkomstig... Van die bivakmuts of een van zijn travanten? Ja, ja, heel waarschijnlijk wel. Het, het, het ging om een pijbom, die was gevonden in die bus. Ja, dat is typisch zo'n geknutselde bom die, die veel wordt gebruikt door, door dit soort splintergroepen. En de afgelopen jaren hebben ze daar ook wel veel vaker aanslagen mee gepleegd. En hoeveel invloed hebben die groepjes eigenlijk in Noord-Ierland? Nou ja, polit politiek gezien niet zo heel veel. Ze zijn, ze zijn niet vertegenwoordigd politiek in, in, in Noord-Ierland, in de Noord-Ierse politiek, zoals Sint-Veen. Bijvoorbeeld wel. En dat willen ze ook helemaal niet. Want ja, dan moeten ze deelnemen aan het vredesproces. Hè, dan moeten ze afscheid nemen van hun wapens. Uh, maar ja. En in sommige uh, wijken en regio's. Zoals plekken in, uh, in Londen Derry. Daar hebben ze door geweld en intimidatie. Hebben ze toch een uh, machtsbasis veroverd. En daar durft de politie ook niet mee heen. Want ze zijn een aantal keer ja, op een gewelddadige manier. In de val gelokt daar. Dat zijn no-go-areas geworden. En volgens uh, onderzoekers hebben die splintergroepen. Ook behoorlijk wat jonge, jonge aanwas. En uh, deze Kieran Boyle. Is so young. And are these young people, some of them, turning to the armed groups? There will be passive support, yes, with armed groups. When the IRA attacked a bank, yes, I didn't see, here no young people saying that it was, a, it was wrong or condemn it. Did you support that attack? I wouldn't condemn it. Ik kon je me een beetje verstaan, deze Boyle. Mm, ja. Ja, ik moest het ook een paar keer terugluisteren hoor, voordat ik er helemaal bij zit kon worden. Maar hij veroordeelt de aanslagen dus... in ieder geval niet, geloof ik. Hè? Nee, ze veroordelen die aanslagen van de Real IRA niet. Dat zegt deze, uh, deze Boyle. En die BBC-verslaggever die vraagt hem ook hè, naar, die bom, naar een bomaanslag op een bank die eerder werd gepleegd. Nou, dan zegt Boyle dat heel veel jongeren die hij kent zich daar wel in kunnen vinden. En zelf heeft hij zich aangesloten bijna, nou, als ik het zo mag noemen, de, de fanclub van de Real IRA. Maar een aanslag goedkeuren is natuurlijk nog iets anders dan een aanslag plegen. Ja, uh, vorig jaar heeft een een Britse historicus. Die heeft die verschillende splintengroepen heel diepgravend uh, geanalyseerd. En volgens hem zijn er uh, Noord-Ieren van een van een jaar of 18 die actief worden bij de uh, real uh, IRA. Ze, zijn, uh, ze komen uit, uit die Noord-Ierse onderklasse. Ze zijn al jaren werkloos. En dan worden ze gerekruteerd door, uh, door IRA-veteranen... Met, uh, met een spannend verhaal. Die, die wijzen dat vredesproces af. Ze hebben ervaring met, uh, met explosieven en wapens. Nou, die delen ze dan met de jongeren en dan krijgen ze een, uh, een explosieve mix. Nou, die, die splintergroepen die kunnen waarschijnlijk niet meer zo'n oorlog voeren. Zo'n zware oorlog tegen het Britse leger. Nou, zoals de IRA dat ooit deed. Maar zijn er wel over Die splintergroepen vormen een reële dreiging. en ieder jaar plegen ze dus meer aanslagen. dan Frank de Nood, hartelijk dank. Gaat tot vrijdag. Tot vrijdag. Vara, Radio 1. de gids.fm. Superman. Mevrouw Kaan controleerde haar KPN-rekening. en ze zag dat ze te veel betaalde. Bellen naar een vastnummer kost 5 cent, maar ze betaalde 12 cent. Het ging niet om veel geld, maar ze wilde het wel terug. En dat kan niet volgens KPN. Ze kreeg wel een cadeautje, maar dat wilde mevrouw Kaan weer niet. Dus meldde ze superman. Oh, oh, oh, oh, oh, superman. De Superman is aangekomen in Amsterdam bij mevrouw Kaam die ons een mail heeft verstuurd van en ik ga u echt heel eerlijk voorlichten. Acht kantjes A4 en voordat u denkt oh jeetje, dat moet een gigantisch groot probleem zijn, moet ik u teleurstellen of geruststellen? Er is heel weinig aan de hand. Uh, mevrouw Kaam even om bij het begin te beginnen om welk bedrag ging het? toen u aan deze kwestie begon? Nou, ik, volgens mij heb ik er opgeteld iets van 98 cent, 89 cent. Dat abonnement hield op, dus ik moest daar een abonnement op... en toen ging ik even nog iets nakijken... en toen zag ik opeens dat niet allemaal vijf centjes waren... maar 12 cent of 8 cent. hoe bedoelt u? het waren geen vijf centen? Wat waren ja, 12 centen? Ik per telefoonbel, naar nou, vaste nummers betaalde ik dan 0,5 cent. Per gesprek? Per gesprek, ja. En opeens zag ik dat dat, dat dus niet klopte... Ik vond het vond, vond slordig. En daarbij is dus natuurlijk ook nog eens de vraag. Je, je weet helemaal niet in hoeverre het klopt wat zij doen. Want uh, wie controleert dat? Ik niet. Hallo? Is anybody home? Toen bent u de KPN gaan bellen of mailen? Van... Nee, ik ben alleen maar gaan mailen. En wat was de vraag? Ah ja, dat ik wou dat ik dat geld terugkreeg En had u dat geld nodig? Of... Het heeft wel te maken van dat ik uh, elke cent bij mij telt. Ja? Ja, ja, ja. Ja, dat ik heel zuinig moet leven en dat ik het dan heel vervelend vind als iets niet klopt. voor ja. U is 6 euro, bijna 6 euro aan dan geld. Ik, uh, dat is een geldbedrag. Ja, daar kan ik de hele dag erg lekker van eten. En toen bent u gaan mede, geef mij mijn 5 euro zoveel terug. Ja. U heeft uw geld niet gekregen. Nee. Wat was het antwoord van de KPN? Ja, daar konden ze niet aan beginnen hoor. Dat teruggeven. Dat was te veel werk. Goedemorgen. Welkom bij KPN Klantenservice. Er volgt een keuzemenu. Voor technische problemen, toets 2. Voor vragen over uw factuur, toets 3. Uit onze administratie blijkt dat het startdrief inderdaad foutief berekend is... op de facturen die u aangeeft. Wij kunnen een presentje namens KPN ter waarde van 15 euro hiervoor aanbieden... vanwege het ongemak. U krijgt uw geld niet terug? Nee. Maar, maar wacht even, u vraagt 5 euro zoveel... maar u krijgt een cadeautje aangeboden van 15 euro? Ja. Ik wil dat wat ik teveel heb betaald ja. van hun terug. Ja. Punt uit. Goedemorgen. Welkom bij KPN Klantenservice. Ik zoek de afdeling uh, geschenken en cadeaus. Geschenken en cadeaus? Ja. Uh, betreft? Niet bellen, begrijpen. Meneer? Hallo? Betreft? Hoe bedoelt u betreft? Nou, voor, voor, voor welk product bedoelt u? Cadeaus en geschenken. Ja, welk product? Het is een groen doosje van jullie... 20 bij 25 centimeter. Verbind ik er dan even door, naar de overige moment. Oké. Okay. Succes. Hallo KPN. Hallo KPN, ontvangt u mij? KPN. Ik heb gemeld dat ik dat niet wilde hebben, dat ik dat terug zou sturen. En dat u uw geld wilde. Ja. En wat kreeg u daarvan antwoord op? Heeft u dat ook bijna? Ja, helemaal aan het eind. Is nou, dat of maar. zo? Dan zeggen ze van. Uh, u krijgt gewoon dat cadeau, want dat hebben we al, op, al verstuurd. Nou, u heeft toen, neem ik aan, weer meegestuurd. Jongens, ik hoef geen cadeautje. Ik wil mijn geld. Ja. Ik wil mijn eigen geld terug hebben. Ja, maar. Uh, nee. Nee. nee. Heeft u nog gehuild? Nee. Nou, ik zeg het heel flauw. Ik bedoel nee. eigenlijk. Bent u boos geworden, kwaad geworden? Nou, op den duur vond ik Niet het wel vervelend. Werd ik hem wel een beetje. Uh, heb ik ook gezegd van dat ik het toch eigenlijk een beetje dieven vond? Ja. Het is alleen ingewikkelder dat ze een, ja. een meerwaarde terug willen geven van 15 euro ja. cadeau. Ik ben wel heel nieuwsgierig wat het was, maar ja. ik heb het niet opengemaakt. Heeft u het nog in huis? Nee, ik heb het al in de brievenbus gehoord. U heeft het teruggestuurd? Ja, ik heb het keurig teruggestuurd. Return to sender. Echt waar? Ja, ja. Daar ja. gaan we werk van maken. Nee. Dat geld moet terug. Met rente. Met wettelijke rente. Nee, dat vind ik ja. niet. Nou, dat is toch een cent, anderhalve cent nee. terug? Nee. nee, dat vind ik. Dat hoeft niet. Bloemen? Nee, gewoon ook niet. Bloemen? Nee, gewoon het geld terug. Nee. Oh, dat oh, Hallo KPN. Ik word niet doorverbonden, geloof ik. Hallo KPN. Ben ik opnieuw? Well, u, u wordt doorverbonden. Toets voor een snelle afhandeling uw tien privé-telefoonnummer in of toets een hekje. Hallo, heb ik verbinding? Jou. Ja. Oeh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, met wie heb ik het genoegen? Met welke afdeling? Met de receptie van KPM. Oeh, want ik werd net van de lijn gegooid toen ik aan het bellen was. Kunt u oh. kijken wat er gebeurd is? Oké, okay, ik kan... Uh, ja, ik kan daar niet voor u naast zien. Dus als u in het kort stelt wat de vraag is... U heeft een uh, cadeau gestuurd, een geschenk, een pakje van ongeveer 20 bij 25 ja. centimeter. Enkele centimeters dik. En... Nou, ik ga u dan even door naar de informatieafdeling. Kunnen, kunnen zij het even voor u nakijken? moment. Een hele goedemorgen, KPN. Waarmee kan ik u helpen? Goedemorgen. Wat klinkt u? Vrolijk? Ja, ik ben altijd vrolijk. Bent u ook voor de afdeling cadeaus en geschenken? Waar gaat het precies over? Vraag maar. Uh, er is een geschil met de KPN over een rekening. De KPN heeft 5,39 euro in totaal uh, te veel berekend. Oké. Okay. En in plaats daarvan heeft de KPN een cadeautje opgestuurd. W wat zit er eigenlijk in dat pakje? Dat hoef ik niet te zeggen, dat wordt via een andere afdeling uh, altijd verstuurd. En klopt het dat als het geldbedrag klein is, dat KPN dat niet terug kan overmaken? Nou, ik kan wel een coulance aanmaken, dat u dat bedrag gewoon terugkrijgt. Als ik nou 5,39 euro aan u moet betalen, aan de KPN, hè? Als klant. Ja, dan gaat u waarschijnlijk geen cadeautje te sturen. Dan kan dat toch gewoon? Dan kan ik toch gewoon 5,39 euro naar een bankrekeningnummer overmaken? De achterliggende reden waarom ze het uh, op die manier gedaan hebben durf ik niet te zeggen. Maar... Nou, ze hebben, kan... ze hebben gemaild, want er is een mailwisseling van acht pagina's. Dit moet de KPN tot nu toe honderden euro's hebben gekost. Er is een mailwisseling waarin staat dat uh, voor zo'n gering bedrag geen account kan worden aangemaakt. En dat in plaats van die gevraagde 5,39 euro, dat er een cadeautje wordt verstuurd. Nou, dat cadeautje, daar is nooit om gevraagd. Dat cadeautje is inmiddels geretoneerd, ongeopend. Daar zijn ook bewijsstukken van. Ja. En uh, ja, eigenlijk willen we gewoon die 5,39 euro. Ik ga die kosten gewoon vergoeden, ben ja. nog van een coulante. En dan je twee keer moeten bellen, dan maken we er 8 euro van. Oh, wat aardig. Even kijken, en waarom kunt u het dan eigenlijk wel oplossen? Wat al uw collega's hiervoor wel een mannetje, vrouwtje of vijf niet hebben gekund? Ja, dat rijden durf ik niet te zeggen, heel Bent u Superman? Uh, nee, dat heel hard niet. Dan wil ik u buitengewoon bedanken. Graag gedaan. Dag meneer. Het geld is onderweg, zegt KPN. 8 euro. Zo niet, dan hoort u nog van ons. Het mailadres Superman, apenstaartje, vara.nl Dit is degids.fm met Felix Mölders. Wat zijn de gevaren bij het gebruik van gratis wifi hotspots of wifi hotspots. Een nieuwe manier om erachter te komen wat voor weer het is en zonder gesleep of angst voor elektrocutie in het zwembad of de tuintelevisie kijken. Ik bespreek deze onderwerpen met Simone Wijmans. Zij volgt voor ons elke week het laatste nieuws over internet en gadgets. Simone, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Gevaren van gratis wifi hotspots. Ja, onderzoekers aan de Universiteit van Ulm, dat is in Duitsland, die kwamen deze week met de het nieuws voor eigenaars van smartphones die draaien op Android. Wanneer hun telefoon verbinding heeft met een open wifi-netwerk, bijvoorbeeld in een café of een hotel, dan kunnen hackers door een lek in het besturingssysteem toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. En geldt dit probleem voor alle Android-telefoons? Nou, dit specifieke probleem geldt voor 99% van de Android-telefoons, behalve telefoons die draaien op versie 2.3.4. Dus het is wel slim om die versie te downloaden. En wat doen die hackers dan? Die maken een, een extra wifi-hotspotje aan of zo? Ja, nou, dat geldt met name ook bijvoorbeeld voor mensen die geen Android-telefoons hebben. Die hebben ook een uh, probleem. Vandaag een groot stuk uh, in de pers. Ha, gratis wifi staat er op de voorpagina. Maar er zitten gevaren aan... Um, daarin beschrijven ze in het artikel in de pers... beschrijven ze dat het voor hackers kinderlijk eenvoudig is... om een nap hotspot op te zetten. En zo'n nap hotspot heet dan een evil twin. Het ziet er hetzelfde uit. Het lijkt er niks aan de hand. Maar het is dus een nap hotspot van die hacker. Je logt in en de hacker kan dan precies zien, precies zien... welke wachtwoorden jij allemaal gebruikt. En kan je dat doorhebben? Kan je dat achterhalen? Nou Je moet goed checken of het een bona fide wifi-netwerk is. En let daarbij ook op de adresbalk. Er moet HTTPS in de adresbalk staan. En hackers gebruiken vaak... Nep, bij zo'n nep-hotspot HTTP, maar ook bij zo'n beveiligd HTTPS-netwerk... bestaat de kans dat hackers via speciale software... ik zal niet precies uitleggen hoe dat zit... maar via speciale software uh, toch hun slag kunnen slaan. Ik moet er wel bij zeggen dat bij de Nederlandse politie... nog geen aangifte is gedaan uh, van mensen die uh, slachtoffer zijn geworden... van zo'n nep-hotspot. Maar in Engeland zijn ze al wel gesignaleerd... dus het is wel belangrijk om uh, voorzichtig te zijn. En er is een nieuwe manier om erachter te komen wat voor weer het buiten is. Ja, We hebben in Nederland een uh, lichte obsessie voor het weer... En Daarom vond ik deze nieuwe weerapplicatie voor de iPhone wel erg interessant. Hij heet Wedar, w e -D, d a r En het draait daarbij niet om de echte temperatuur... maar om de gevoelstemperatuur en de indruk die mensen hebben van het weer. Dus er komen geen weerman uh, of meetinstrumenten van het KNMI aan te passen? Nee, het is een app die volledig afhankelijk is van de gebruiker zelf. Ik heb hier een telefoon op tafel liggen. Dus wanneer je de app opent, dan krijg je jouw locatie te zien. In dit geval Hilversum. En dat zie je dan op Google Maps. En je kunt dan zelf aangeven hoe het weer aanvoelt. En dat doe je door te klikken op een lijst met negen gekleurde wolkjes. Hier zie je ze. Geel is perfect, rood is hel. Uh, koud of blauw is fresh of fris. En je kunt ook kiezen voor bewolkt, regenachtig of winderig. En op de grote weerkaart zie je dus de wolkjes... die door jou en ook door andere gebruikers zijn toegevoegd. En zo krijg je dus een heel goed beeld van de gevoelstemperatuur. En hoe meer mensen eraan meedoen, hoe beter je het kunt inschatten, ja, uh, denk ik. Hoeveel Nederlanders doen er aan mee inmiddels? Nou, nou, het valt een beetje tegen. Als ik nu klik op de weerkaart van Nederland... zie ik dat het in Haarlem wat frisig is. Ook in Utrecht is het fris. Mensen in uh, uh, Amsterdam die zeggen dat het op zich oké okay is. Maar als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat... dan zie je heel veel van die wolken in verschillende kleuren. En ook daar is het momenteel uh, nogal fris. Erwin Co kunnen inpakken. We doen het gewoon zelf. Nee, zo is het ook weer niet. Ik heb gesproken met een van de makers van deze weather-app... Ricardo Fonseca. Hij zat uit Portugal. En hij zegt... Ja, soms is het weer op verschillende plaatsen in één stad... heel erg variërend. En dat hoor je nooit bij de weerman. En met behulp van smartphones die zoveel mensen nu bij zich draaien... kun je dat wel heel gemakkelijk aangeven via deze app. En zegt hij... We zijn er niet op uit om de traditionele weerdiensten te vervangen. Maar deze app is echt een toevoeging. En hij is gratis te downloaden in de App Store voor de iPhone. De gadgets van de week, ik ben benieuwd. Ja, ik ga nog even door op het weer. Het is nu even wat minder, maar er komen, komen vast wel weer de zonnige dagen aan. En sommige mensen willen dan echt alles buiten doen. Van barbecuen tot tv kijken. En voor de noeste tv-kijkers onder ons... is er nu een waterdicht, opblaasbaar tv-scherm ontwikkeld. Dus je moet je televisie oppompen. <lacht> ja, dat klopt. Je krijgt een elektrisch pompje <lacht> krijg je erbij. En volgens de fabrikant heb je dan binnen vijf minuten uh, een tv in de tuin. Het werkt als volgt. Bij dat opblaas scherm zit een beamer of een projector. Die richt je dan op dat scherm en dan heb je een kleine openluchtbioscoop. Bij een goede tv hoort natuurlijk ook een goede geluidsinstallatie. Ook daaraan is gedacht in de vorm van waterdichte speakers. Maar als er een beamer bij zit, zal die wel duur zijn, denk ik, of niet? Hij kost 1000 dollar, dat is zo'n 700 euro, dus inderdaad niet goedkoop. Maar dan kun je wel vanuit het zwembad, of naast het zwembad, kun je dat ding neerzetten. Dan moet je wel een beamer hebben met ongelooflijk veel lichtsterkte, maar misschien dat, is dat kussen ja. dan, dat tv-scherm, daar Klopt. goed op aangepast. Dankjewel, Simone. Alle links kunt u terugvinden op onze site. Klik op rubrieken en daarna op gadgets... En Simone is verder te volgen op Twitter. Apenstaat je tijdgeest nu. Wat valt er nog te zien op televisie vanavond? Nou, Baby Boom begint weer. Waarin Carolien Tenscher 100 stellen met een kinderwens volgt. Van zwangerschapstest tot en met geboorte. En de vorige serie Baby Boom in 2007 werd heel goed bekeken. Het begint om half negen op Nederland 1. Maar als je nou een verstokte voetballiefhebber bent... dan kijk je natuurlijk op dezelfde tijd naar RTL 7... Daar wordt de finale van de Europa League live uitgezonden... tussen twee Portugese clubs, het wervelend spelende FC Porto... en het meer behoudende Braga. De wedstrijd wordt gespeeld in Dublin, een soort derby dus ver van huis. Half negen, RTL 7. En profiel zoomt in op Pieter Wintsemius... voormalig minister van Vrom en milieubewuste VVD'er. Sommigen noemen hem de Al Gore van Nederland. Ik niet, want daar heeft hij een hekel aan namelijk. Profiel begint om 11 uur op Nederland 2. Lunch begint zometeen op Radio 1. Jurgen. We hebben al gemeld dat Monique Hendricks en Peter Blok gaan spelen... in de nieuwe serie van... In therapie en we gaan zometeen nog een grote naam onthullen. En de stelling straks in Stand.nl... Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Dat in verband met woensdag Harddag. Die grote naam die is? Dat hoor je zometeen, Felix. Surf naar de gids.fm. Altijd een verrassend programma dat lunch. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen. In 30 dagen. Want een maand is een maand.